Drie uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het dodental van de brand in een nachtclub in het zuiden van Brazilië... is opgelopen tot 245. Er zouden meer dan 200 gewonden zijn. De brand brak uit tijdens het optreden van een rockband. Een van de bandleden zou een brandende fakkel te dicht bij het plafond hebben gehouden. Daardoor vloog isolatiemateriaal in brand, waardoor dikke rookwolken ontstonden. In de paniek die daarop volgde, konden mensen de uitgang niet vinden. De nachtclub zou maar één uitgang hebben. Veel mensen zijn onder de voet gelopen en tientallen mensen zijn omgekomen door het inademen van giftige rook. In de nachtclub was plaats voor 2000 mensen. Hoeveel er binnen waren is niet duidelijk. President Rousseff komt vervroegd terug naar Brazilië van de internationale top in Chili. In Portugal zijn zeker tien mensen omgekomen... toen een passagiersbus in een ravijn stortte. 33 gewonden zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De oorzaak van de val is nog niet bekend. Tijdens het ongeluk was het mistig en nat op de weg. Oud-premier Silvio Berlusconi heeft tijdens een holocaustherdenking in Milaan... gezegd dat de fascistische dictator Mussolini ook veel goede dingen heeft gedaan. Hij veroordeelde wel de Italiaanse rassenwetten uit de Tweede Wereldoorlog. In het verleden heeft oud-premier Berlusconi zich vaker positief uitgelaten over Mussolini. De Servier Novak Djokovic heeft voor de vierde keer het Australië Open gewonnen. In Melbourne versloeg hij de schot Andy Murray in vier sets. De schot kreeg onder meer last van blaren. Hij werd verslagen met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-2. Novak Djokovic is de eerste prof die het toernooi drie keer achter elkaar heeft gewonnen. In de Eredivisie heeft Vitesse Ajax verslagen met 3-2. Na rust stond Ajax nog met 2-0 voor en leek de wedstrijd beslist. Maar Vitesse wist toch langzij te komen. Het weer. Vanmiddag in het oosten nog wat regen. In het westen droog. Het wordt een graad of zes. De zon kan nog even doorbreken en er staat een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie. Een autobrandje bij Utrecht op de A2 richting Amsterdam. De Leidse Rijntunnel in de richting van Amsterdam is daarom even afgesloten. Hoeft niet al te lang te duren. De A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. Tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam-Prins Alexander staat 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En de wedstrijd Vitesse-Ajax is afgelopen. En daarom loopt het vast op de A325 richting het knooppunt Velpenbroek. Daar staat voor de brug over de Rijn 3 kilometer.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 Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 10 centen, of ga naar erevisielive.nl voor een uniek aanbod. Waar beginnen we het rondje langs de velden? In De Kuip, Feyenoord FC20, Ronald. Maar niet omdat er gescoord is, want we zitten inderdaad niet in de beste fase van het duel. 34 minuten oud, de stand is nog altijd 0-0. Feyenoord heeft wel meer de bal, Twente heeft eigenlijk helemaal niets te vertellen. Komt er dan misschien nu een kans? Nee, het verdedigen van Pelle is zodanig... dat de Italiaan niet de bal kan koppen richting Michailov. Twente probeert er nu wel uit te komen, maar dat wordt weer verdedigd door de vrije gele kaart. Hebben we wel gezien. bal van Rosales, 0-0. Gaan we naar Andy Houtkamp. Verras ons eens, Andy, met Utrecht Willem 2. Staat 0-0 en laat ik dan uh, nog één keer alle hoogtepunten op een rijtje zetten van de eerste helft. En uh, ik heb nog een berichtje uit het Engelse voetbal, want een blommage voor Chelsea. Het komende vierde ronde van de FA Cup niet verder dan 2-2 tegen Brantford. Brentford uit de derde divisie. Gelijkmaker voor Chelsea werd pas een paar minuten voor tijd gemaakt door Torres. En dat betekent een replay. een twijfelgebied, dus ik laat het graag aan jou. Ik Wil dan. je niet uh, 1979, <laughs> was je net hard of glas van de Blondie? We gaan naar Feyenoord tegen FC Twente. Hoe lang nog tot de rust, Ronald? Even kijken, zeven minuten. Het is uh, nog altijd uh, 0-0. Balbezit voor Feyenoord, net wel een schot gezien. Eindelijk zou je zeggen van FC Twente. Rosales, schot werd geblokt door Matthijs. Corner leverde vervolgens niks op. Klaas heeft nog wel een keer uh, namens Feyenoord op goal geschoten... maar zover naast dat het eigenlijk het noteren niet waard is... En nu loopt Feyenoord zich weer vast. Je zou met de nieuwe shirtsponsor Diergaarde Blijdorp verwachten... dat Feyenoord zou vechten als leven. Nou ja, dat doen ze wel. Maar ze doen dat niet met heel veel overtuiging. Het begin was heel goed, Gaven er echt werkelijk geen centimeter weg. En creëerde ook de nodige mogelijkheden. Nu heeft Feyenoord wel heel veel de bal, maar creëert het eigenlijk niks. Twente daarentegen kan dus rustig afwachten. En dan komen er altijd wel van die momenten dat je er een keer uit kan. Nou, dat was dus net met Rosales. Alleen dat schot werd dan op het laatste moment geblokt. Balbezit weer voor, uh, voor Feyenoord. Voor Bruno martens Indi. is, dat is een kort balletje op martens Indi, Maar uh, geen uh, Twente-speler die echt te maakt om nou richting de bal te gaan. Dus kan de linkerverdediger hem geven aan De Vrij. De aanvoerder, die steekt hem maar eens richting het strafschopgebied. Daar verliest Klaas een kopduel van Douglas. Dat is helemaal niet raar. Afvallende bal wordt wel door Feyenoord goed behandeld. En de kans uiteindelijk voor Filena. Maar buitenspel voor Filena. Vilena, maar die bal was uiteindelijk ook naast gegaan. In eerste instantie kopt Douglas die bal weg. Maar dan pakt Feyenoord via immers en pellen de bal toch weer op. Goede combinatie. Waar Klaas hier dan ook weer bij betrokken is. Vilena weggestuurd op de rand van buitenspel. Vlag gaat omhoog. Maar Vilena heeft het buitenkantje sowieso niet benut. Want hij kreeg de bal op de buitenkant van de schoen. Terwijl die oog in oog staat met Michailov. Dus die bal ging sowieso al uh, ver naast. Maar wel iets waar de wedstrijd een beetje aan toe was. Aan wat, uh, wat opwinding, Want uh, langzaam maar zeker. Het wachtingpatroon was natuurlijk hoog. En in de eerste minuten werd het ook wel beantwoord. En leek dit ook echt een topwedstrijd. Maar men uh, stukkelt wat in slaap. Nu Pelle. Pelle met het balbezit. 10 meter voor het Zafsopgebied. Naar Filena. Filena legt de bal bij de tweede paal neer. Waar geen Feyenoorder actief is. Maar waar wel Michailov uiteindelijk een handje tegen de bal krijgt. En niets anders kan doen dan hem over de achterlijn kan drukken. Dat gebeurt aan de rechterkant vanuit Feyenoord optiek. En daar mag dus zometeen een corner worden genomen. Um, de corner wordt genomen door Vilena. Die vorige van Vilena leverde een aardige kans op voor Lex Immers. Zo'n kans zal Twente niet weer weggeven aan, uh, aan Feyenoord. Dat is echt de grootste kans tot nu toe van deze wedstrijd. Het was al na een minuut of tien dat Immers helemaal vrij was bij de tweede paal. Die bal echt alleen maar in hoefde te tikken. Maar uiteindelijk dus uh, Michailov op zijn weg vond. Vink is ook onderweg naar het strafstopgebied. Was even op bezoek gegaan uh, bij Tadic. Die in een duel met uh, Matthijs gebaseerd was geraakt. Nou, die bal is lang onderweg, die corner. Komt uiteindelijk bij de tweede paal terecht. Bij uh, Stefan de Vrij. Maar kopt hem over de goal van uh, FC Twente. Vijf minuten, exact nog. Tot aan uh, de rust. De zon gaat zelfs schijnen in uh, de Kuip. Daar waar het uh, goed toeven is. En uh, ja, het is nog altijd uh, 0-0. Geen goals, dus... Utrecht, Willem 2 dan. En die houdt is ook wel een enige opwinding toe. Nou, nogal. Ja. Jongen, jongen. Moeilijk wat kijken een... daar, hè? Oh, oh, oh, oh. Wat een dramatische wedstrijd is dit. 40 minuten gespeeld, 0-0. Eén dingetje opgeschreven. Kobbal Haastroep, die werd van de lijn gehaald door Kali. Was uit een uh, hoekschop. Enige uh, opwindende moment in deze wedstrijd tot nu toe. Na 40 minuten spelen. Je merkt het ook aan het publiek. Doodstil zitten ze te kijken van, uh, wat is dit? Het lijkt wel een wandeling in het park op zondagmiddag. En dan is er ook nog een uh, bal bij betrokken. Nu dan misschien als Van der Gun weggaat aan de linkerkant voor FC Utrecht. Van de Gun met Haastroep tegenover zich speelt de bal op Gernd. krijgt hem terug van de Gun. Het strafschopgebied. maar loopt er weer uit. Hij speelt de bal dan naar Duplan aan de rechterkant. Duplan het strafschopgebied met Jallo tegenover zich trekt weer naar binnen, weer naar Van de Gun, maar dan uh, wordt de bal van de voet van Van de Gun weggetikt en kan de bal wel weer worden overgenomen uh, door FC Utrecht door Van de Horen. Van de Horen speelt zijn bal goed naar voren, doet hij naar Assade. Assade nog altijd in het strafschopgebied op de punt aan de rechterkant. Speelt de bal naar de rechterkant naar Duplan. Duplan, ja wie vindt dat gat? Wie vindt de opening. Niemand, want uh, Duplan krijgt er wel een klein duwtje, maar uh, dat wordt niet bestraft door Weeggeven. Dan kan Willem 2 overnemen Dan bij Jan. Speelt de bal naar Joachim. Joachim aan de linkerkant zou wel uh, wat opening kunnen gebruiken. Zijn broer was ooit profielrenner in het team van Lens Armstrong. Ik wil daar niets mee zeggen. Balbezit voor Willem 2 aan de rechterkant. Omdat Joachim de bal naar Podervijn speelde. En nu komt de voorzet uh, door Aquili. En dan is het uh, dezelfde Joachim eerder genoemd, die net niet bij de bal kan. En Robin Ruiter kan een plukken. Hoog boven iedereen uit. Het lijkt allemaal veel spannender dan het is. Want er staat na 41,5 minuut spelen nog altijd 0-0. Feyenoord FC Twente dan weer vlak voor de rust, Ronald. 2,5 minuut nog. Het is uh, nog altijd 0-0. Net alweer een aardige combinatie van Feyenoord gezien. Waarbij uh, Pella uiteindelijk de bal naast. schoot aangeraakt nog door Schilder. De corner die volgde leverde niets op. Maar dat was wel een aardig aanval. Snel schakelen waar Pelle en Immers bij betrokken waren. Nu wordt Pelle gezocht. Lange bal van achteruit. Makkelijk verdedigd door Bengtson. En dan kan Twente eens iets gaan verzinnen. Maar het, het zit niet echt in het verzinnen vandaag bij FC Twente. Het is af en toe echt troosteloos om te zien wat de Tuckers presteren. Nu misschien een van de creatievelingen. Chatley aan de rechterkant van het strafschopgebied, Maar heel simpel verdedigd door Joris Mathijsen. Dan kan Feyenoord, tenminste dan wil Feyenoord er snel uit. Pelle aanspelen die het spel dan weer wil verplaatsen naar de rechterkant. ...waren er niet dat Douglas een been uitsteekt en Pellet ten val brengt. Fink staat daar werkelijk met de neus bovenop en geeft de gele kaart aan Douglas. Ja, hij gaat bovenop de teen van Pellet staan. Dat is een nare en gemene overtreding in de ogen van Fink. En de kaart is er dus voor Douglas, de centrale verdediger van FC Twente. betekent wel dat Feyenoord op slag van rust, twee minuutjes nog... ...een vrije trap mag nemen in de middencirkel. Alles schuift zo'n beetje richting de helft van FC Twente op. Als Klaas die bal neemt, kort eventjes op Matthijsen, dan krijgt Matthijsen een weer terug van Klaasje. en zou Matthijsen nu de middellijn over moeten steken. Dat doet hij ook met een bal richting Martins die aan de linkerkant. Aanname van Martins Indi is goed. Jansen stoort maar niet overtuigend. Feyenoord moet wel terug omdat Twente nu wat vroeger druk zet richting Matthijsen. Daar zou hij druk op kunnen zetten, maar dat doet Twente niet. En dus voetbalt Feyenoord zich daar aardig onderuit. Met een aardige combinatie Filena-Boetius. Boetius nu in de as van het veld. Boetius gaat schieten en schiet die bal maar net een metertje naast. Ja, de fluwele touch van Boetius. We hebben er nog niet heel veel van gezien deze ...maar nu in een goede en snel uitgevoerde combinatie met Filena. Vanaf de linkerkant komt hij naar binnen en schiet hij die bal uiteindelijk naast de goal van Michailov. Kleedt nog wel een corner, maar Michailov heeft niet aan die bal gezeten. En dus mag de keeper van FC Twente nu een doeltrap gaan nemen. We zitten in de laatste 30 seconden. Ik denk dat er nog een minuutje bij komt. Er is wel iets van op onthoud geweest in de eerste helft. Als Twente nog eens probeert Tadic te zoeken. Maar die zit eigenlijk ook in de tang op het Rotterdamse middenveld. Komt er niet uit. En als je het dan hebt over Chatli, Tadic, die zullen daar toch voor moeten zorgen. Maar die geven tot nu toe niet thuis. Reden ook waarom uh, McLaren af en toe zijn hoofdschuddend de gout uitkomt. En absoluut niet tevreden is met het optreden van zijn elftal Koeman. Zal dat tot op zekere mate wel zijn. Want er is druk naar voren. Er is uh, in elk geval drang om richting de goal van Twente te gaan. Maar heel veel overtuiging zit er ook niet in. Nu Boetius met een balletje kort op uh, Martins Indy. Immers moet dan bereikt worden. Die wordt verdedigd. En dan is er weer iets geconstateerd door Namelijk dat uh, 45 minuten erop zitten en een uh, minuutje extra niet noodzakelijk is. En dus gaan we rusten in uh, Rotterdam-Zuid bij Feyenoord Twente met 0-0. We gaan Utrecht, Willem 2. En die wedstrijden uh, dat je denkt, hey, jammer het is al rust. En je bent wedstrijden, ja. hè, het is al rust. Welke U kant hangen, zit jij? <laughs> Wat <laughs> dacht je? <laughs> het lijkt alsof ik al drie uur naar de wedstrijd zit te kijken. Het is uh, balbezit voor Willem 2. Goed overstapje. Uh, was dat van Jallo, waardoor uh, Misidjan de bal heeft en 0-0 de stand. Uh, we zitten ook in de slotseconden van de eerste helft met Hans Mulder. Ja, Willem II vindt het best dat lage tempo van uh, Willem II. We krijgen één minuutje erbij. Waar dat vandaan is gehaald, uh, geen idee. Want er zijn geen blessures of iets dergelijks geweest. Maar goed, uh, de balbezit uh, nog altijd voor Willem II. Hij gaat de bal helemaal naar de rechterkant. Goeie opening op Podeveen. Maken van het allereerste doelpunt van de competitie dit seizoen. Goeie voorzet. En daar is Kuit die de, Guit die de bal net naast het doel uh, kopt. Dat scheelde heel weinig. Dat was een grote kans. En als ik de kansen op een rijtje zet. Uh, Kobbel Haastroep op de lijn weggehaald door Kali... Uh, aan de, of moet je zeggen, Kali. Uh, het is uh, nu Guit die de bal uh, net naast het doel kopt Van uh, Ruiter. Die uh, kansen waren toch groter voor Willem II. Dan dat ene kansje wat ik heb gezien van uh, FC Utrecht. Van, van der Gun. Nu nog één aanval van uh, FC Utrecht met uh, Kali. Speelt de bal even terug. Is het. Uh... Uh, Bulthuis die de bal op buiten speelt. Heel langzaam, wat een tempo. Ongelooflijk laag. FC Utrecht speelt zo van: het komt allemaal wel goed. We redden het vast wel op ons dode akkertje. Uh, maar volgens nog wil dat niet lukken. 0-0 de stand. De bal bezit weer voor Jordus Peters. En dan zegt uh, Wegenreef: het is mooi geweest. Publiek uh, vindt het ook mooi geweest. Getuigen het fluitconcert. 0-0 bij rust. FC Utrecht, Willem II. In eigenlijk gekomen, Ja. <laughs> Klein schrikmoment bij de kans van Willem II. Utrecht Willem 2 staat dus 0-0. Feyenoord, Twente 0-0. Eerder op de middag belangrijke wedstrijd in Arnhem. Vitesse Ajax 3-2. Lo non sono io. qua. Il sentimento va. Già libero da se.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 Che non hem il cuore non ci sta in una scatola Het is niet Eros Rabazotti met Unangelo. Er staat er een heleboel achter, maar ik ga mijn vingers niet aan branden. Unangelo dus van Eros Rabazotti. Grazie, grazie. Uh, Vitesse tegen Ajax, daar gaan we het eens over hebben. Het eindigt de vanmiddag in Arnhem in 3-2. Een sensationeel scoreverloop. 0-1 stond het bij de rust door een goal van Scheunen. Na de rust 0-2 door Paulsen. Er lijkt niets aan de hand voor Ajax. 1-2 Jansen, 2-2 van Arnold. 3-2 Ibarra. Vitesse wint dus thuis van Ajax. Jeroen Guter in gesprek met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Frank, het lijkt niets aan de hand te zijn. Jullie staan met 2-0 voor. Jullie hebben de wedstrijd in de hand. En nu is het 3-2 voor Vitesse aan het eind van de wedstrijd. Hoe, hoe kan dit? Ja, dat is het mooie van voetbal natuurlijk. Alleen uh, niet zo mooi voor ons uh, vandaag. Ik denk dat je, wat je terecht zegt, er was niks aan de hand. En ik heb, er zijn momenten in, uh, in een wedstrijd dat een wedstrijd kan kantelen. En dat is zo'n 2-1 uh, moment uh, uit het niets. En die hadden we echt kunnen voorkomen. Dat was, uh, ja, het was niet eens een goede aanval, het was gewoon een, een dieptebal. En uh, we denken, we pakken hem wel even. Nou, dat maakte natuurlijk fantastisch af. Alleen dat zijn die momenten dat je opeens een tegenstander uh, het gevoel geeft. Hé, hey, misschien is er nog wel wat te halen. Terwijl het daarvoor was dat helemaal niet het geval. En uh, ja, dat misschien, uh, of qua, qua ervaring denk ik, misschien qua uh, ons team dat je dat niet beseft, dat je die 2-0 ten koste van alles moet bewaken En tuurlijk kunnen er altijd nog eens een keer een tegengoal, maar niet, niet zo'n moment. En uh, ja, daar ben ik teleurgesteld uh, in of over. En het ja, is een goede les dat je als je 2-0 uh, voorstaat, dat je juist misschien nog wel geconstateerder moet zijn. Hoe beoordeel jij de rol van de keeper bij de drie goals, met name de laatste twee? Nee, ik denk dat je... Het is heel raar, ja, hij ongelofelijke reddingen gehad. En de drie tegengoals, denk ik, ja, met een beetje geluk had hij dat meer kunnen uithalen. En ik moet, Ach, geluk. Ik moet het ook uh, terugzien in ieder geval. Uh, ik, het was vrij ver van mij uh, vandaan. Maar hij staat wel drie keer eigenlijk in niemands land op het moment dat de bal wordt uh, ingeschoten. Ja, dat zeker ik, moet dat nog goed uh, moeten we dat analyseren. Maar uh, daarvoor had hij ook al een paar keer uh, ongelofelijke reddingen. Zoiets zie je niet aankomen volgens mij. Niet na de wedstrijd van vorige week en al helemaal niet na de eerste 60 minuten. Nee, helemaal niet. Uh, kijk, ik denk dat zij er ook eigenlijk al helemaal niet meer in geloofden. Uh, ze bleven uh, ja, gewoon achteruit hangen. En wachten dat wij onze fouten maakten. Nou, in de eerste helft gebeurde het misschien één of twee keer dat ze in de counter gevaarlijk werden. Uh, we hadden denk ik iets van 70% balbezit. Alleen uh, als je dan nog 2-0 voorzet ook, dan moet je zo'n wedstrijd uitspelen. Ja, je wilt natuurlijk altijd winnen. Uh, dat is de eerste nederlaag in uh, negen wedstrijden tijd. Maar aan de andere kant zou je misschien kunnen zeggen... als je heel diep in jezelf kijkt, misschien komt het wel even goed uit dat het nu gebeurt. En dat iedereen weer even scherp is voor de komende wedstrijden. Ja, nou, dat is heel belangrijk, uh, terecht wat je zegt. Want... Uh, niet dat wij daar uh, aan dachten, maar er werd natuurlijk wel heel veel over geschreven... dat we dat wel even uh, kampioen werden. En uh, hebben het nog uh, verschrikkelijk benadrukt ook uh, aan de ploeg. Ook al in de winterstop uh, in Brazilië. En ja, als je dan ook nog 2-0 voorkomt, ja, dan moet je helemaal scherp zijn. En, uh, en wat je terecht zegt, uh, we hebben nog genoeg tijd om te herstellen. En daarom uh, is het wel goed dat het dan deze Nederland op dit moment komt. Als hij toch een keer moet komen. En dan... Uh, dus iedereen weer met beide voetjes op de grond en kunnen we weer naar voren kijken. De competitie, die revisie. Mooi. Hè? Beide voetjes op de grond, zelf staat hij er altijd wel mee. Ja. Twee voetjes op de grond, Frank de Boer. We gaan het hebben over het schaatsen. Vanavond om negen uur gaat het verder. De tweede dag van de WK-sprint in Salt Lake City. En op dat WK-sprint debuteert Michel Mulder. En hij is ook prima begonnen, want zowel op de 500 als de 1000 meter reed hij een persoonlijk uh, record. Staat bovenaan in het klassement. Pekke Koskala, die fin, weet u wel, op 1900ste. De uitgangspositie is dus prima. Maar Michel Mulder, de debutant die dus bovenaan staat, probeert nuchter te blijven. Ik ben goed op weg. Ik heb twee afstanden boven mezelf uitgestegen. Twee persoonlijke records. En, uh, ja, ik sta er heel goed voor, maar het zijn nog geen garanties. Dus uh, ik moet kop erbij houden. Hoe moeilijk was dat uh, aan het begin van de dag zeg maar, om uh, goed gefocust hier naartoe te gaan? Want laten we niet vergeten, het is je eerste WK-sprint. Ja, heel dubbel hoor. Het, het, aan de ene kant genieten van, want het is je debuut. En aan de andere kant, uh, ja, je bent in vorm. Maak er alsjeblieft gebruik van. En, uh, ik schaatsen de hele week al aardig goed. En, dus ik wou het ook wel heel graag laten zien. Maar ja, het was best wel pittig om uh, zo bij die 500 en maal om aan de start te staan. En met de 1000 was het moeilijk omdat ik zoveel snelle tijden voor me zag. Dus, uh, ik moest natuurlijk een dik persoonlijk record rijden om, uh, om boven in het klassement te blijven. Ja, heb je natuurlijk wel ervaring van uh, wereldkampioenschap, ook op de wieltjes zoals we het dan maar neerbuigend het noemen, van, van skaten. Helpt je dat wel op, op een toernooi als deze? Als dit? Ja, het, het helpt in die zin dat ik dat het niet nieuw is voor mij om, uh, om, om eerste te zijn van de wereld. En ik ben er van zo'n wereldkampioen skieler geworden. Het is wel heel moeilijk omdat, het voor, omdat schaatsen zo'n andere sport is. Waarbij je het echt helemaal zelf moet doen. En met skiëren heb je anderen in de baan. En dat geeft ook een bepaalde rust. Zo van, ja, ik heb niet overal invloed op. En, en met schaatsen heb je overal invloed op. En het moet gewoon van begin tot eind goed zijn. En, ah, dat lukte vandaag. En, uh, nou, dus 2 op 4 is goed. En nu uh, op naar de 4 uit 4. Het gaat om de regelmaat en iedereen riep in de vooruitblikken. Er zijn maar weinig rijders die, die vier keer een goede afstand uh, kunnen rijden. Uh, ben je daarmee bezig aan het begin van zo'n toernooi? Of is het eigenlijk van afstand tot afstand kijken? Ja, daar ben je mee bezig. Natuurlijk, je, je, je moet afstand voor afstand bekijken, maar je bent bezig met een uh, klassement. En een, een klassement betekent gewoon dat je vier afstanden goed moet zijn. En vorige week uh, hebben we een klassementje gemaakt en was ik de snelste van het weekend. Met een iets mindere race. Maar ik wist wel, van als ik je wereldkampioen wil worden... dan moet ik gewoon vier goede races rijden. Dus ja, je bent daarmee bezig. En, en tegelijkertijd moet je het wel afstand voor afstand bekijken. Ja. Maar dat is, ja, dat, is best wel, dat is het pittige van een sprintklassement. Wie werden er vorige week 2 en 3 in dat fictief klassementje? Weet je dat nog? <laughs> um, nee, geen idee. Volgens mij zat Hein wel heel dichtbij. Want, uh... Heijn, Koskela en Otterspeer. En wat oh, is my, nu ja. nummers 2 en 3, Koskela en Otterspeer. Ja, ja. ja, nou ja die jongens die rijden ook hartstikke goed. En Heijn rijdt hartstikke goed. En... Uh... Ja, het is mooi dat we met z'n tweeën zo hoog in het klassement meedoen. En uh, laten we dat morgen maar een, uh, continueren. Heb je je kunnen afsluiten voor de problemen die Tuitert had? Ook een ploeggenoot van jou? Nou, ik zou je eerlijk zeggen. Omdat het zo'n groot verschil is tussen rit 1 en rit 18. Hij zat al heel vroeg op de 500. Dus ik kwam boven en, en Mark was al van het ijs. Dus ik, ik, ik wist niet dat hij gevallen was. En, dat hoorde ik natuurlijk na de race. En op de 1000 zag ik dat hij na een paar meter moest stoppen. En, uh, ja goed, ik had het een beetje ingecalculeerd. Omdat ik wist dat hij last had voor de 1000 meter. Dus ik heb me daarop ingesteld dat dat zou kunnen gebeuren. Maar uh, ja, het is heel erg balen voor, uh, vooral voor Mark zelf. Nu de focus op morgen en, en die focus proberen te bewaren. Heb je daar nog een trucje voor? Uh, ja, het... Heim van de Smit? Ik heb drie websites openstaan op mijn laptop. En dat zijn de enige drie die ik mag bekijken. En dat is, betekent geen... Dat zijn? Ja, dat zal ik je niet uh, allemaal vertellen. maar uh, het, het zijn in ieder geval geen uh, nieuwswebsites. Uh, dat zijn uh, geen uh, schaatsen.nl. Niet, niet uh, de websites waarop ik nog zenuwachtiger kan worden... om, uh, om de, artikels, de artikelen die geschreven worden na de, deze dag. En daar ga ik hopelijk na het weekend van genieten. Hopelijk na het weekend. Vanavond dus dag 2 van 9 tot 1. Ook op Radio 1 trouwens. Keren we weer terug naar Arnhem, waar Vitesse tegen Ajax eindigde in 3-2. Ajax stond dus voor met 2-0, maar Vitesse won uiteindelijk in Arnhem. Vitesse haalde voor deze wedstrijd vier, in vier wedstrijden slechts één puntje. En de ploeg van Fred Rutte leek het contact met de top 4 te verliezen. En nu ziet de wereld er voor Rutte opeens weer een heel stuk anders uit. Ja, dat, maar dat is voetbal. En, uh, en dat is deze knoskeke competitie hier. Want uh, je ziet het overal weer. En uh, iedere week is het weer anders. Dus... Uh, ook, ook de, de plaatsen verwisselen. Kijk, wij hebben heel veel verloren onderweg de laatste weken. En, en nu blijkt dus gewoon dat je nog gewoon overal weer uh, ja, voor mee kunt doen. Jullie spelen heel gecontroleerd, behoudend uh, in het eerste deel van de wedstrijd. kom je 2-0 achter en dan in één keer, ja, dan moeten jullie. En dan eindigt het met een 3-2 overwinning. Bewijst Vitesse daarmee misschien een klein beetje uh, het ongelijk van de voorzichtige trainer? Ja, maar, kijk, dit is ook weer... Jij stigmatiseert van... De, ik ben helemaal geen voorzichtige trainer, want... Uh, maar goed, goed, hoeveel moet ik niet te verantwoorden. Maar wij, wij zitten in een fase en dan moet je georganiseerd spelen. Als je tegen... Kijk, ik ben objectief. Ik ben denk ik een realistische trainer. Die, uh, die goed kijkt naar mijn team. En die goed kijkt naar het de tegenstander. En uh, ik vind het namelijk heel erg naïef. Maar het is typisch Nederlands. Wat jij zegt, je hebt typisch Nederlandse... Uh, want, uh, Romantische opvatting misschien ook? Nee, nee, niet romantisch. Maar dat is typisch Nederlands. Hè. Kijk, als je vanuit een goede organisatie speelt... Hè, internationaal, ik zie het niet anders. Ja. Dus, uh, en we, Ik vind dit soort wedstrijden zijn internationale wedstrijden. En dan... Ja, dan is het eigenlijk een beetje het veroordelen... Als wij op deze manier van Ajax kunnen winnen. Nee, zeker niet. Want ik heb heel veel waardering voor je. Nee, maar da, dat is natuurlijk... Maar dat, is wel, dat past wel een beetje in Nederland... En, uh, ja, kijk, wij zijn hartstikke blij met deze overwinning. Ik denk dat die ons gaat helpen voor de toekomst. Kijk, het liefste speel ik ook dat wij heel lang de bal hebben... en uh, een, een heel goed positiespel. Maar je zag gewoon aan dit team dat er toch een uh, hele fases is... Dat, dat een stukje vertrouwen weg was. Hè? Een stukje vertrouwen van voor de serie die wij in hebben gezet. Nou, dan, dan denk ik, dan moet je namelijk uh, met verstand gaan voetballen. En dan moet je niet dingen gaan doen... Ja, nee, die niet kunt. En dat is eigenlijk heel logisch. En als je dan beloond wordt met, uh, met een mooie overwinning in een mooie wedstrijd, ja, dan zou ik eigenlijk alleen maar complimenten kunnen maken naar mezelf. Ja, dat doet hij dus uit zichzelf, Fred Rutte, want van je roekte kregen ze niet allemaal. Dat was de vragensteller. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna twee minuten over alle vier Hier zijn de hoofdpunten met Martijn van Beek.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 In de Egyptische havenstad Port Said zijn bij nieuwe ongeregeldheden... zeker 110 mensen gewond geraakt. De rellen braken uit tijdens een begrafenisceremonie... voor de slachtoffers van gisteren. Bij een confrontatie tussen demonstranten en de politie... vielen toen 31 doden. Die rellen braken uit tijdens protesten tegen de doodstraf... die was opgelegd aan 21 mensen voor hun rol bij een voetbalrellen... in Port Said in februari vorig jaar. En de Britse regering heeft burgers in Somaliland opgeroepen... het land te verlaten. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP. Volgens de Britten is er sprake van een specifieke dreiging tegen westerlingen in deze republiek, die begin jaren 90 werd uitgeroepen toen de burgeroorlog in Somalië uitbrak. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMUB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A13 richting Rotterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord staat 3 kilometer file, de rechterrijstok is dicht. En bij Rotterdam zijn ze bezig met een spoedreparatie op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan de IJssel... staat 2 kilometer, 2 reisstokken zijn dicht. Sportradio. Drie minuten over half vier. Op punt van beginnen de wedstrijd in de Kuip tussen Feyenoord en FC Twente. Zijn we al begonnen, Ronald? Nee, want de technische staf van Feyenoord moet nog eventjes de oversteek maken van de tunnel naar de dugout. Die Spelen zijn niet staan zo snel meer, die, die zijn niet zo heel <laughs> snel meer. Die nemen daar zo de tijd voor. Ja, 18 jaartjes gaan tellen. Ook uh, bij de heren Koeman van Bronkhorst en van Gastel. En uh, <laughs> hoe zeg je dat? Het, uh, het afgetrainde lichaam van we <laughs> dat, uh, dat is er ook niet meer. Maar ze zijn er. Ze zijn over de lijn. Uh, Pieter Vink is er wel. Spelers zijn er. Pellen en Immer staan klaar om te gaan aftrappen. Nou, eens kijken wat deze wedstrijd nog gaat brengen. Voor Twente staat natuurlijk de koppositie op, op het spel. Er moet gewonnen worden vandaag, wil men voorbij PSV gaan. En voor Feyenoord geldt, dat heeft Vitesse zien passeren na die 3-2 overwinning op, op Ajax. Dus ook daar zijn de drie punten noodzakelijk. Feyenoord iets beter in de eerste helft. Kijken of dat ook in de tweede helft kan worden voortgezet. Dit begin is veelbelovend als Janmaat Maat Ashabar wegstuurt aan de rechterkant. Voorzet van Asjabar nog bij Boetius aan de linkerkant van het veld. Maar die wordt uiteindelijk afgetroefd door Willem Jansen. En dan kan Twente gaan uitverdedigen via de man die hangend aan de rechterkant speelt. Maar ik moet zeggen dat ik Twente wat fantasieloos vind acteren. Mensen die toch voor de creativiteit moeten zorgen. De Chuckley en Tadis um, die zitten muur en muur vast. Ja, dan kom je eigenlijk niet echt tot voetballen toe. En als dan ook Castaignos geen seconde eigenlijk een bal voorin vast kan houden. Ja, dan, dan loop je eigenlijk wat doelloos over het veld. En is uh, Feyenoord nog de ploeg met de meeste fantasie. En dus ook de betere kansen. Het beste voor Lex Immers. Maar dat is al een eeuwigheid geleden. Dat is uh, in de tiende minuut geweest. Feyenoord heeft uh, de bal. Zoekt Asjebar aan uh, de rechterkant. Met Robert Schilder op zijn rug. Paast hem onnauwkeurig terug. Twente zou nu kunnen counteren. Even kijken. Nee, Matthijs haalt die counter eruit. Minuutje bezig in de tweede helft. En we wachten nog altijd op goals. Utrecht Willem II dan. De tweede helft. En die houdt kan Kan me zo voorstellen dat Jan Wout... Dus een echte teambespreking heeft gehouden. In de dat, dat denk ik ook. Ik uh, weet niet hoe laat de wedstrijd begint, maar uh, het wordt hoog tijd in ieder geval. Geen wissels, dat hoeft ook niet, want ik kan me niet voorstellen dat het er iemand moe is geworden in de eerste helft, met dat uh, lage tempo. En laten we hopen dat uh, de volgende drie kwartier, want de bal is uh, weer gaan rollen, uh, in ieder geval leuker zijn dan de eerste drie kwartier. Daar is niet al te veel voor nodig, overigens. Bal bezit voor Duplan, voor FC Utrecht. Aan de rechterkant van het veld trekt naar binnen. Wordt even door de Jallo uh, op de huid gezeten. Speelt de bal terug op Kali, die aangegeven gegeven heeft dat hij weg wil aan het eind van het seizoen bij uh, FC Utrecht. En Jan Wouters riep ook in het uh, programmaboekje het publiek op om zich netjes te gedragen ten opzichte van Kali. Nou, dat uh, gebeurt dan ook redelijk. En uh, er is ook weinig reden om hier opgewonden te zijn in deze wedstrijd. De bal is ondertussen al weer over de achterlijn gegaan. David Meul vindt het allemaal beste keeper van uh, Willem II, want dat puntje dat uh, kunnen ze gewoon heel goed gebruiken in een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Ze spelen toch tegen de nummer 6, de nummer 18 van de eredivisie van uh, BK met een punt tevreden. Of het zover gaat komen dat zullen we zien in de volgende 44 minuten. Want we zitten nu één minuut in de tweede helft. Als Muldebal de bal naar voren heeft getrapt richting Guit. Eh, maar die verliest het eh, kopduel van eh, Sorota. En dan kan FC Utrecht heel even in de aanval gaan. Maar niet voor lang. Toch heeft Bulthuis de bal eh, onderschept. Speelt hem naar Gernt. Gerndt aan de linkerkant bij de zijlijn. Kijkt naar voren, is het Cedric van der Gun die de bal heeft gekregen en hem terugspelt op Gern. Gern probeert de voorzet te geven, maar via haastgroep gaat de bal over de zijlijn. Utrecht mag gaan gooien. Hopelijk, hopelijk wordt het wat beter dan de eerste 47 minuten die we hebben gezien van deze wedstrijd. Staat nog altijd 0-0. We gaan naar Andy Houtkamp. Ja, het is leuker geworden. En wie maakt het doelpunt? Ik vertel net het hele verhaal van Anwar Kali. Hij scoort de 1-0 e voor FC Utrecht in de tweede minuut na rust. Voorzetje vanaf de rechterkant. Na nou, veel goed werk van uh, van de horen die mee naar voren ging. Speelde de bal naar buiten. De voorzet komt op de rechter van Anuar Kali. En de bal is gebroken voor Jens Utrecht. Want Utrecht leidt met 1-0 tegen Willem 2. of living in the dust, you know. And it feels like waiting for a bus, you know. But you don't really care about those things. bus you know and I don't know where to go today Dit horen we 77, Bombay Street, Angel. Utrecht, Willem 2, Utrecht de nummer 6. Er staan 11 punten voor op nummer 7 als we vanmiddag gewoon winnen. Hè? Ja, en dat is knap. Dan ben je toch een, een goede ploeg. Dat was in de eerste helft niet te zien. Maar ik weet niet wat Jan Wouters heeft gezegd of wat er in de thee zat. Maar de tweede helft is totaal anders. Veel meer tempo. Nu ook weer FC Utrecht in de aanval. Via Van der Gun speelt de bal naar Adam Sarota, Maar Sarota houdt nu even in. Die 1-0 voorsprong is belangrijk voor FC Utrecht. Kali, de maker van Doelpunt, laat hem even aan van de horende bal. Want nu moet Willem 2 gaan komen. David Mul net nog even behandeld. Iets onder het oog uh, zat er maar hij heeft uh, verder weinig problemen, want hij rolt de bal goed uit. En dan uh, betekent dat dat Willem II kan gaan proberen in de aanval te gaan. Nog wel op eigen helft. Balbezit voor Podevijn. Podevijn goede beweging. In de diepte uh, loopt uh, Nick Vossenbelt. Die krijgt de bal aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Hij heeft uh, Van der horen tegenover zich. Speelt de bal dan terug naar Jallo. Gabi Jallo. Jallo met de bal richting het uh, strafschopgebied. Maar dat is een makkelijke prooi voor Robin Ruiter. Die uh, in de eerste helft twee keer even uh, gevaarlijk uh, wat spelers voor zich op zag duiken van Willem II. Maar dat was verder zonder gevolg En nu leidt FC Utrecht dus met 1-0. Bal de diepte in. Maar die is te hard. Komt zomaar in de handen terecht van keeper David Mulg, Geeft hem meteen mee aan Haastroep. Tempo is duidelijk hoger in de tweede helft. En ook omdat Willem II nu moet gaan komen. Zal ook wat tempo moeten gaan maken. Hans Mulder heeft de bal. De aanvoerder deed dat goed. Maar speelt de bal dan zo in de voeten van Kali. Kali kan er vandoor gaan. Wordt achtervolgd door Guit, Is nog op eigen helft. Speelt de bal dan naar uh, Assade. Assade terug naar Kali. Kali weer op eigen helft uh, teruggelopen. Heeft de bal nog altijd. Wordt dan door Missijan onder de zoden gewerkt. Precies op de middenlijn. Vrije trap voor FC Utrecht. Gespeeld 7,5 minuut in de tweede helft. En FC Utrecht heeft datgene wat ze zo graag willen. Een voorsprong. 1-0. Doelpuntenmaker Kali. En we wachten op doelpunten bij Feyenoord tegen FC Twente. De topper in de Kuip, Ronald van der Geer. Ja, wat ik tot nu toe bij die 0-0 na 53 minuten eigenlijk alleen maar kan noteren zijn gele kaarten. Dit is er wel een met gevolgen Lex Immers nadat Chatli een versnelling uh, deed, of losliet eigenlijk in de, de middencirkel. Immers een overtreding maakte, Vink gaf hem geel en uh, Immers stond op scherp. Mist dus de wedstrijd volgende week tegen Willem II namens de Rotterdammers. En dus komt er een andere man op het middenveld te staan volgende week. Nu is Immers er nog wel bij en is Feyenoord niet overtuigend. Twente ook niet. En is dit dus een wedstrijd die, waar je het gevoel van hebt, ja, die moet nog ergens op gang komen. Nou, na nu een speler. Dat lijkt me een mooi signaal. Nu is wat drang naar voren. Komt van links naar binnen, maar loopt dan een woud van Twente-spelers in. Loopt zich dus ook vast. Dan zou Twente kunnen gaan denken aan een counter. Maar onzorgvuldig, die balbehandeling van Tadic. En dus heeft Feyenoord de bal weer te pakken via Stefan de Vrij. Ook maar weer terug naar achteren, naar zijn doelman, Erwin Mulder. Lange bal in één keer van hem. Ja, zoek Pellen maar eens. En dan mag Pellen het uitzoeken tegen Douglas. Dat zijn leuke duels. Die twee vanmiddag. Ik denk dat het tot nu toe in balans is. als je het het hebt over het winnen. En verliezen van uh, kopduels. Nu een overtreding gemaakt op Lex Immers. Dat gebeurt nog op de helft van Feyenoord. Een beetje of drie voor de middenlijn. Dus kan Feyenoord weer opschuiven naar de helft van Twente. Als Filena achter die bal staat. Om in de breedte speelt. Naar Bruno Martus Indi En Boegi. is Leuke actie van hem is misschien wel gewenst. Nou hij draait in elk geval zodanig weg. Dat hij wat ruimte creëert. Jansen en Rosales weer opzoekt. Dan speelt hij hem terug naar Martus Indi Filena. Maar dat is allemaal weer in de buurt van de middencirkel. Terug naar uh, Matthijssen. Het staat allemaal heel kort op elkaar. En het zal toch aan Feyenoord zijn om die linies die bij Twente dus heel dicht op elkaar staan om daar eens tussendoor te komen, je daar tussendoor te voetballen, zal het baltempo toch wat hoger moeten komen te liggen. Immers durft het ook niet aan. Weer terug naar Filena. Die gaat die bal nu achter de laatste lijn leggen. En ook voor richting Pelle. Pelle legt terug net niet goed genoeg voor Immers om schot te komen. En Immers maakt dan weer een overtreding. Nu op Leroy Ver. Wel bestraft, maar niet met een kaart. Is ook niet heel ernstig die overtreding. Twente heeft de vrije trap dan snel genomen met Jansen aan de rechterkant. Ja, en Jansen wil wel een paas geven, wil de bal met zijn voet wegkappen. Nou ja, die twee dingen, daar, daar gaat het hoofd van Jansen niet goed mee om. En uiteindelijk de voeten ook niet, want hij speelt hem dan simpel over de zijlijn ingooi. Door Feyenoord inmiddels alweer genomen, maar weer kwijtgeraakt aan Twente. Overtreding, in dit geval van Filena. Krijgt hij ook een kaart van Fink? Uh, nee, gaat zijn excuses aanbieden aan uh, Tadic, want dat is het slachtoffer. Tadic kijkt nog eens even naar zijn been, zegt vervolgens tegen Fink, kijk nou eens hoe ik erbij ligt. Is dat dan geen kaart waard? Joh, Filena gaat wel met een uh, gestrekt beentje in op op, uh, Tadic in eerste instantie. Die tackle ontwijkt hij nog. In tweede instantie raakt hij hem wel. Ja, Vink uh, houdt kaart op zak. Uh, hap is er voor Twente. Tadic staat inmiddels ook weer. En dus heeft uh, Twente de bal via Brama. Nee, we moeten nog echt beginnen aan uh, dit duel. Dat is een beetje het gevoel. Kansen zijn uh, schaars. Momenten dus voor beide doelen. Dreiging is er eigenlijk ook nauwelijks. Na 56 minuten is het in, toch in deze topwedstrijd 0-0. De police. Goed tempo, hè? Every ja. breath you take. Feyenoord, FC Twente. Ronald van der Geer, hoe staat daar eigenlijk met tempo? Nou, dat uh, tempo ligt niet uh, al te hoog. Het is 0-0 uh, na een, uh, een uur spelen. Het zou allemaal best eens wat uh, agressiever. Nee, nou, ja, agressiever niet. Maar het tempo zou wel eens wat omhoog uh, moeten gaan. Dan, dan komt er eens een beetje aardig voetbal. Beide ploegen kunnen eigenlijk niet uit de duels blijven. En dus heeft uh, Pieter Fink echt zijn handen vol aan, uh, aan dit duel. Gaat hij nu weer een kaart geven? Nee, dat gaat hij niet. Had hij net wel moeten doen overigens bij een, een actie van Rosales op Immers. Immers uh, onderschepte de bal die Rosales te ver voor zich uitspeelde. De manier waarop uh, Rosales het duel aanging was toch echt uh, kaartwaardig. Met een, een beetje gestrekt op Immers die daar veel pijn aan overhield. Vink uh, woof het weg en uh, vloot net weer wel voor een overtreding van De Vrij. Die hij tenminste zag op uh, Castanjos. En ja toen was Ronald Koeman weer boos en ging richting uh, de vierde man. Zo is er op alle fronten uh, veel agressiviteit en uh, veel frustratie. En dat laatste kan ik me voorstellen. Want eigenlijk komen beide ploegen niet echt op gang. Ook Feyenoord Pauw, dus de eerste 10 minuten. Is niet heel overtuigend geweest in het aanvalspel. En van Twente hebben we eigenlijk nog helemaal niets gezien. Ik geloof dat er zeven schoten op goal zijn van Feyenoord. Tegen twee van FC Twente. En die van Twente zijn dan ook allebei geblokt. Uh, balbezit voor Chatli, Allemaal zo rond de middellijn. Ver opgejaagd door Klaas. Het gaat terug naar Brama. Brama dan naar de rechterkant. Rosales, 10 meter over de middellijn. Wordt gestoord door Boetius. Moeten ze dus weer terug naar de aanvoerder van Twente. Vervolgens Stadic, ...Jeroen ja, zo heeft Tenten dus wel balbezit. Maar komt daar verder helemaal niets uit. Dan moet het zelfs terug nu naar Bengtson. Dan gaat Klaas hier stoorden. Ja, en Assebar profiteert daarvan. Want het gaat mis bij Bengtson. Nou, Assebar met de bal richting Pelle. Pelle nog altijd voor het Strasbourggebied. Legt terug op Filena. Filena naar de buitenkant. Randstrasbourggebied. Jan Mati gaat zelf schieten. Het schot wordt aangeraakt door Robert Schilder. En nu zegt Pelle. Ja, had nou eens wat anders bedacht. Kijk mij naar hoog is vrij staan. En ik ben de spits. Ik maak de goals. En dat doe ik graag. En dat heb ik al veel gedaan dit seizoen. Dus zoek mij dan. Ook. Pelle is boos op uh, Jan Maat, die misschien wel in deze fase te veel voor uh, eigen succes ging. De weg naar de goal zag, maar niet goed genoeg. Het schot is uh, geblokt door Bengtson. En de corner volgt dan logischerwijs nog wel voor Feyenoord. Filena neemt hij vanaf uh, de rechterkant van het veld. Alles iedereen is een beetje voor Michailov. Dan komt die bal bij de tweede paal. Michailov moet zich strekken, maar heeft hem dan uiteindelijk te pakken. En is uh, de opwinding weer een beetje weg. Na 63 minuten nog altijd Feyenoord-Twente 0-0. Utrecht gaf even gas na de rust en het was even voldoende. Utrecht wil om twee, Andy. Ja, en ik vrees voor de Tilburgers dat het verder ook moeilijk gaat worden. Want Utrecht heeft de weg naar voren weten te vinden. Wissel net geweest. Cedric van der Gunner uit, Leon de Kogel. De supersub erin. En dat is een mannetje die een neus voor de goal heeft. En het zou me niet verbazen als hij nog een paar keer heel gevaarlijk gaat worden bij David Meul. Ook omdat Willem II moet gaan komen. Probeert dat wel, maar kan het volgens nog niet. Nu een vrije trap. We zitten in de 63ste minuut van de wedstrijd. 18 minuten dus na rust. 1-0 de voorsprong voor FC Utrecht. Het 40ste tegendoelpunt al dit seizoen voor uh, Willem II. Als uh, de bal hoog de lucht ingaat. En er wel gekopt wordt, maar niet door iemand van Willem II. Wel in uh, tweede instantie balbezit voor Peters. De, uh, speelt de bal breed naar Diallo. Diallo naar voren, naar podenfijn, Maar die geeft hem zomaar weg. En dan kan uh, Van der Marel de bal via Van der Horen naar voren uh, brengen. Wel richting de kogel, maar die uh, uh, kan niet in balbezit komen. Haastroep speelt de bal breed. En dan moet er uh, uitgekeken worden door Jordis Peters. Want die wordt door die zelfde Leon de Kogel opgejaagd. En moet weer helemaal terug naar zijn keeper. En keeper Mul laat de bal dan even van de voet springen, maar kan hem toch naar voren rammen. Daar is het van de Marel voor FC Utrecht. Die het komt u wel wint van Po de Vijn is het uh, Duplan. Die, die de bal heeft net over de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Uh, even terug naar Van der Marel. Van der Marel moet uit de drukte. En geeft een hele rare bal richting zijn keeper. Het is wel goed dat die bal niet zo hard is. Nee, het is uh, wel aardig voor FC Utrecht dat ze met 1-0 voor staan. Maar het spel is er nog niet echt veel beter op geworden. Sorota heeft de bal. Nou, misschien dat dit dan, als het heel snel gaat, iets aardigs oplevert. Via Gert Gert met de voorzet. Maar die bal is te hard. Gaat over de achterlijn. 1-0 FC Utrecht Utrechtlijn. Na 63 minuten tegen Willem II. Feyenoord, Twente, Ronald. Iedereen wil wel, hè? Ja, iedereen wil. Er wordt best gevochten voor elke meter. Daarover geen kritiek. Maar nu nog voetballen. Tadic, dat zou een man kunnen zijn die iets kan ondernemen. Tadic, Tadic. Schot uh, geblokt door Mulder. En de rebound gemist door FC Twente. Door, uh, wie is dat? Willem Janssen. Ja, dit was een actie van Twente die veelbelovend leek. Brahma is het overigens die de rebound mist. Tadic komt vanaf de linkerkant, linkerpunt, is weg bij Jan Maat. Schiet dan in één keer. Mulder en dan Brama die toch in betrekkelijke vrijheid de kans heeft om de rebound te benutten. Schiet de bal naast. Dit is de grootste kans die we voor Twente hebben gezien. En dat na 65 minuten. Gutierrez komt erin. Een echte rechtsbuiten dus nu bij Twente. Hij komt voor Willem Jansen die noodgedwongen eigenlijk op die plek speelde. Omdat Jesse niet de man... Die nou heel veel kan bewerkstelligen op dit niveau. Tot nu toe aan die rechterkant. Dus nu een echte rechtsbuiten. Twente met de drie spitsen. Gutierrez aan die rechterkant. En Mulder die de doeltrap neemt richting Pelle. Uh, duel gewonnen door Douglas. Maar de afvallende bal is dan weer voor Feyenoord. Via Klaasie en Filena. Klaasie nu wel fel op de huid gezeten. De Vrij opent aan de linkerkant. Rond de middenlijn. Martens Indy. Boetsch is goede aanname. Filena vervolgens gevonden. En Filena speelt de bal aan tegen uh, een speler van, uh, van FC Twente. Dat is en dus mag Feyenoord gaan ingooien. McLaren staat te wijzen dat het er echt anders moet. Ingegooid is er richting Pellen. Maakt de bal vrij. Ziet ook dat er vrijheid is bij Jamaat. Die dan misschien wel iets te snel de bal speelt richting Verwachten de kaats. Daar zit Twente tussen via Robert Schilder. En de counter van Twente nu in de maak. Met ver. Dit is een heel aardige bal. is met zijn eerste balcontact. Gaat naar de grond. Nee, het is Tadic. Die weggestuurd wordt door, um, vanaf de middenlijn. Maar gaat wel naar de grond in een duel met Martens En dan wil Twente een penalty, maar die krijgt het niet van uh, Pieter Fink. blijft dus 0-0 na 66 minuten. Is de middels een richtingsverkeer in Utrecht, Andy? Ja, hangt er vanaf uh, welke kant op, uh, Twan. Het is in ieder geval wel richting het uh, Willem II-doel met een uh, wissel gezien, een noodzakelijke wissel, want uh, Adam Sarota, de Australiër, verdraaide zijn knie een paar minuten geleden en uh, kon niet verder. En zijn vervanger is Yassine Ayoub. Een groot talent, uh, maakt zijn debuut voor FC Utrecht en uh, staat nu uh, in de het ploeg van Jan Wouters. Balbezit voor Willem II, voor Hans Mulder. Kijken wat Willem II nog kan. 1-0 achter na 65 minuten spelen. Met balbezit aan de rechterkant. Bal gaat naar voren richting Guit. Kan die koppen? Nee. Van der Marel zit ertussen. En dan Assade die de bal heeft. En die kijkt om zich heen. Maar... Die houdt niet zo van snelheid maken. Want speelt de bal meteen terug op Kali. Kali naar de publiekslieveling nu al Ajoub. Want zijn eerste acties waren uitstekend. Bal naar de, rechterkant, naar de linkerkant naar Gernd. Gernd met de voorzet. En daar is bijna de 2-0. Kan nog altijd. Ja! 2-0. Is het, het is Duplan die scoort uit de voorzet vanaf de linkerkant van Gern. En Duplan zorgt voor 2-0. En ik denk einde wedstrijd voor Willem II. Want Willem II zit helemaal niet in de wedstrijd in de tweede helft. Hij kan weinig uitbrengen richting FC Utrecht. En FC Utrecht slaat twee keer keihard toe. Nu is het Duplan die 2-0 scoort voor FC Utrecht. FC Utrecht, zoals dat zo mooi heet, op rozen tegen Willem II. 2-0. gaan we naar de Kuip. Feyenoord-Twente komt langs wat meer. Ruimte in de westen, ja, de ruimtes worden wat uh, groter en Twente lijkt daar nog het meest van te profiteren. Net gevaarlijk. Foutje Mart is in die direct schakelen richting Tadic. schoot op Mulder. Nu Feyenoord met voor voorzet rechterkant bedoeld voor Pelle, maar die was nog onderweg. Michailov is ook onderweg en uh, heeft dan uiteindelijk die bal uh, te pakken. En dus gaat Twente er weer uit met Tadic aan de rechterkant. Speelt hem naar Gutierrez, die invaller dus. Gutierrez richting Castanjos, balletje vasthouden aan de linkerkant. Nee, de vrij steekt makkelijk voor hem en heeft die bal te pakken. Nee, die Castanjos die had waarschijnlijk toch gehoopt dat hij vandaag kon laten zien aan zijn oude supporters... dat hij gegroeid is, maar hij heeft eigenlijk weinig te vertellen in deze wedstrijd. Ik denk ook dat Dimitri Boulikin straks nog wel gaat komen bij FC Twente. Nog 22 minuten. Lange bal van Mulder. Doorgekopt door Pelle. Maar ja, naar wie? Naar Rosales. Die dan wat ongelukkig uitverdedigt. Maar wel met wat geluk bij Chatli terechtkomt. Op de middenlijn een duel nu. Aan de linkerkant van het veld namens Twente met Jan Maat. Chatli houdt stand. Speelt Tadic aan. Wordt even vastgehouden door Matthijs en niet gezien door Fink. En dus neemt Feyenoord weer over met uh, Klaasie. Ja, die moet dan die ruimtes oversteken. Immers en de bal net iets achter Asjebar. Aan de rechterkant. Halverwege de helft van Twente steekt hem wel richting Pelle. Goede aanname gaat naar de grond. Geen overtreding Douglas. En dan kan Twente het uh, uiteindelijk met verenigde krachten oplossen. Lange bal van uh, Michailov richting... Kastanjols, maar die wordt geklopt door Martens In. Die bal gaat wel via de verdediger van Feyenoord over de zijlijn. En dus mag Rosales weer gaan ingooien. Het wachten is nog altijd op goals. Nog 21 minuten in deze wedstrijd. 0-0, stand waar beide eigenlijk niets aan hebben. Twee ploegen die willen gaan voor de overwinning. En zoals al eerder geconstateerd, vermoeidheid slaat toe. Het veld is toch wat zwaar. En dat betekent ook dat alles niet meer zo belopen kan worden. En er dus inderdaad gekke ruimtes ontstaan op het veld. Ver richting Tadic, die wat zwerft. Nu terecht komt aan de linkerkant. Speelt Ver. Weer aan in de as van het veld. Ver heeft ruimte om naar voren te lopen en te schieten. En die schiet de bal net naast de goal van Mulder. Zo wordt Twente gevaarlijker na 69 minuten. Maar blijft het in Rotterdam nog altijd 0-0? 0-0 dus daar. FC Utrecht tegen Willem 2 staat op 2-0. En eerder vanmiddag eindigde Vitesse Ajax in 3-2 voor de ploeg uit Arnhem. Nog even twee buitenlandse tussenstanden. Hamburger SV tegen Werder Bremen in de Bundesliga. Staat na een klein half uur spelen op 1-1. Van de Vaart in de basis bij Hamburger SV. Elia op de bank bij Werder Bremen. En in de FA Cup vierde ronde Leeds United uit de tweede divisie tegen Tottenham Hotsp Hotspur. Het is daar rust en het staat 1-0 voor Leeds United. Meer sport zometeen na 4. Tot zo. En langs de op 1